9 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij de Drentse zorginstelling Hoeve-Boshoort, waar ook TBS'ers worden behandeld... worden incidenten bewust klein gehouden. Dat zeggen anonieme medewerkers in de Telegraaf. De reden zou geld zijn... klinieken krijgen een boete als een TBS'er langer dan acht jaar wordt behandeld. Door incidenten niet te melden... is de kans groter dat ze binnen die acht jaar uitbehandeld zijn. Minister Dekker wil opheldering van de TBS-kliniek. Vorige maand sloeg het personeel al alarm over de ongelooflijk onveilige situatie in Bozoort. Dat zou komen door structurele onderbezetting en de inzet van tijdelijke krachten. Korpschef Akerboom voorziet problemen bij het handhaven van lokale vuurwerkverboden. Hij zei al eerder dat hij zich zorgen maakt... en nu heeft hij de fracties in de Tweede Kamer er een brief over geschreven. Akerboom wijst op de wirwar aan knalverboden. Het maakt het alleen maar ingewikkelder. En dat zal niet bijdragen aan meer veiligheid, denkt hij.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 In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende Chinese invloed in de voormalige Britse kolonie. Lam zegt dat ze nog wel hoopt de situatie zelf te kunnen oplossen. Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, eerst nog regen. Vanuit het westen wordt het droog, hier en daar even zon. Maar later volgen weer buien aan de kust, mogelijk met onweer en zware windstoten. Het wordt 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naardevesting en Knoop het Eemnes. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw Vennep en erop 12 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A7 Den Oever richting Zaandam tussen Hoorn Noord en Purmeren Noord 12 kilometer file, de weg is weer vrij. Op de A10 Knoopend Koenplein, Knoop het Koenplein bij de Nieuwe Meer 9 kilometer, een kwartier vertraging vanaf Zeeburg. A27 Almere richting Gorgum tussen Hilversum en Knoop het Lunet.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 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Ger Loogman. Uh, goedemorgen. Het is 3 uh, over 9. 4 over 9. En bij ZFM... En we hebben we vandaag de leukste muziek. De nieuwe en de oude. De moderne... en de vergeten muziek. De muziek... die wij alles zo kennen. En natuurlijk... bij ZFM... nieuws over cultuur, evenementen... over de gemeente... over de nieuws... Oh, nee, dat is natuurlijk allemaal nieuws. Over de politiek, de sport, welzijn en weer en verkeer. En uh, je kan uh, ZFM... Uh, kan je beluisteren? Op de FM op de 106.9. Op de Kabel op de 104.5. En op Ziggo op kanaal 40. En bij Ziggo krijg je er ook nog uh, nieuws bij... Text TV, Ja, dat is leuk hoor. En dan heb je beeld en geluid... op ZFM. Dus ik zou zeggen... probeer dat eens een keer. We hebben... bij ZFM natuurlijk ook... programma's die... Ja, die wat dieper gaan... op de dingen die Zandvoort... die Zandvoort heeft... zo ook... elke... zaterdag live vanuit uh, Hotel uh, Hoogland. Dus ja, er is uh, genoeg te doen. En natuurlijk allemaal uh, de leukste programma's. Veel jazz. En uh, oude muziek. Oude dingen. En veel nieuws over Zandvoort. Muziek draaien, wat moderne muziek, van afgelopen zomer, nummer 1 niet. Wat denk je hiervan? Sean Mendes, bij ZFM en de Signorita. Uh, wat een feest. Ach, wat lekker. Goede muziek. Dat was hem. Sean-Pieter Raoul Mendes. Uit Canada. is singer songwriter En ook nog model. Een modelletje. En deze kennen we ook nog wel. Hier is ABBA. Een dancing Queen. Abba en de Dancing Queen bij ZFM. Gigantisch hit geweest. Ik ben net dat het uitkwam. Geroog, man. Bij ZFM in de morgen. Zo, en dat is even lekker. Beetje swingen. Om 13 over 9. Bij ZFM. Here's is Earth, Wind, and Fire. And ain't he so far for Get Getaway. Watch you. About you. The Elements of the Universe Earth, Wind and Fire Bij ZFM Het geluid van Zandvoort Goedemorgen, uh, goedemorgen Zandvoort, het is uh, 17 over 9 De allerleukste muziek hier bij ZFM En ik heb mijn vriendinnetje meegenomen Hey Google, wat is er te doen in Zandvoort? Zandvoort geplande evenementen. Nou, dan uh, <laughs> ja, houd het op. Hé hey Google, is er een museum in Zandvoort? Ik heb een aantal in museum gevonden Zandvoort. De eerste is Zandvoorts Museum op Zwaluwestraat 1, Zandvoort. De tweede is Jutters Museum op Strandweg 2, Zandvoort. De derde is EK Zandsculpturen op Strandweg 9 tot 1 Zandvoort. Leuk, hè? Ja, dat is een... Uh, het, daar heb je nog eens aan. En als je het weer wil weten... Hé, hey Google, wat is het weer? Op dit moment is het 14 graden en half bewolkt in Zandvoort. Vandaag wordt het overwegend bewolkt met een maximum van 16 graden en een minimum van 12. Maar ja, het blijft droog, hè? Het blijft droog. Dus wat dat betreft, uh, ja... Dan kan je gewoon de straten hoor. Ziet er goed uit. Bijna geen wind. En het Zandvoortsmuseum, daar zijn... Uh, er is nog steeds een, een uh, formule, uh, historisch vermoeden uh, museum. Even kijken. Even kijken, hoor. Op de Zwaarduwskaat. Ja, hoor. En als je nog geen 18 bent, of net 18, je bent nog geen 19, is de entreeprijs gratis. Anders moet je 4 euro betalen als volwassene. Je kan ook een museumkaart krijgen. En die is dan weer gratis. Maandag gesloten, dinsdag tot met zondag van 10 tot 5... En een hoop leuke dingen te zien daar. Het Zandvoorts Museum. Uh, goedemorgen. Imagination uit de 80 jaren. Hier is Body Talk. I said to him. Praat een lekkere meesleper. hier bij ZFM, de allerleukste muziek. En kijk, deze nog Avicii een Zweedse jongen, helaas Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. When you feel like you've just been born PG bij ZFN en Heaven. Er is een hoop te doen hoor in oktober in Zandvoort. De hele maand Zandvoort Goes Wild. Helemaal diverse activiteiten, straks erover meer. Op 12 oktober combo Geven de Berg in de Theater de Krocht. Op 13 oktober Jukebox van de Hart met Anita Sanders ook in de Krocht. Op 20 oktober live en Cadeau Markt. En dan vind ik het op World op het circuit. Goedemorgen, dit is China Crisis. It's time De grootste hit van China Crisis uit uh, Engeland. zodra raam uit Kirby. wat bij Liverpool. Het leek een beetje op New Wave, maar... 80 jaar, hè? Ja, dat was, uh, dat was wat uh, met de, dat soort muziek. Nou, er is een hoop te doen in Zandvoort uh, in oktober. Van 7 tot en met 13 oktober. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld morgen... Open Juttersochtend juch van 9 tot... Uh, half twaalf en dan 11 oktober publieksavond sterrenwacht van acht tot elf en het is bij sterrenwacht Copernicus de Tetrodeweg 27. Op 12 oktober kan je lekker surfen. Lijkt maar een beetje koud hoor, een beetje surfen. Van 12 tot uh, half drie in uh, Sports Boulevard Bernhard uh, nummer 22 en op 12 oktober ook de safari tocht in de Amsterdamse waterleidingduinen. Nou, dat is wel leuk, hoor. En op 12 oktober de Burlwandeling. Dames en heren, de Burlwandeling niet te ver... de, ja, dat, dat kan je niet missen. Om 4 uur verplicht aanmelden... bij de Amsterdamse waterleidingduinen. En ook op 12 oktober... KNSA Schieten. Het zegt maar weinig. Van 2 tot 7 op het Battersplein. Ik weet niet wat er geschoten wordt, maar... Op 13 oktober expeditie Robinson op het strand in de haven van Zandvoort. Op 13 oktober kan je ook weer surfen. Met Pep Sports. Op 13 oktober ook weer de safari-tocht. Op 13 oktober ook weer schieten op het Padhuisplein. En op 13 oktober ook weer beurwandelen. In de Amsterdamse waterleiding Duiden. En op 13 oktober, ja dat is mooi, de volle maanwandeling. Van 8 tot half 10. Aanmelden verplicht bij de MPZK aan de Zeeweg in Overveen. Ah, dit is dan wel leuk hè, dat het allemaal te doen is. Nou, we zijn er ook nog van uh, 14 oktober Demo Wins. BMW Driving Experience slotenmaker. Of het circuit. Het is leuk om te zien hoor. Van 10 tot 5. te doen hier in Zandvoort bij uh, in oktober ZFM digitaal bij Zico op kanaal 40 analoog op uh, kanaal 45 en hier is Tears for fears oh nee Tears Run Rings <laughs> bij dat zo Mark Elmond Hello yeah, don't smile Almond. En uh, zat in soft En het treedt nog steeds op. Baby, yeah, Normani. Mani heet zij, die heet Motivation, is van dit jaar. En ook een hit, en ook een leuke plaats. ZFM 24 uur per dag, jouw radio. En het is bijna kwart voor tien. En we gaan even dansen, met z'n allen. We gaan meteen even laten weten wat er uh, de tweede helft oktober gebeurt in, uh, in Zandvoort. Ik zei het al, op 14 oktober de demo-runs van 10 tot 5... BMW Driving Experience slow te maken. En op 14 oktober ook de Safety, Basic Safety Compact en Training. Moet je je aanmelden, maar helaas... oh nee, dat is zo. Wel... Ja, dat kan nog. Je kan je nog aanmelden. Dus dan kan je, ja, kan je veilig blijven rijden. Hè? Dan weet je in ieder geval wat er moet gebeuren als je in de slip raakt in de, in de winter. Maar nog altijd handig... Op 16 oktober weer het open Juttersgeluk. Uh, een Juttersochtend van 9 tot half 12. En op 16 oktober de herders- en schaapskudde. In de zeeweg in Overveen. En dan moet je je ook aanmelden. Op 18 oktober de schemerexcursie Van 7 tot 8. In de zeeweg. En op 19 oktober is er een uh, uh, show. ...dag drie uur op het Batasplein. Dat lijkt me interessant. Om 19 oktober ook de lichtjestocht. Ja, het wordt weer. Uh, het wordt weer donker s'nachts. Ik bedoel, uh, eerder donker s'nachts. Het wordt uh, s'avonds al donker. En als je niet uitkijkt, is het middags al donker. Goedemorgen. En op 20 oktober is het Bokbierdag. Daar ga ik wel even mee, denk ik. Het de wapengezand wordt. Dan gaan we eerst naar de beurwandeling. Oh nee, we gaan eerst naar de Bokweer. Want het is vanaf uh, drie uur. En de beurwandeling is om vier uur. je moet je aanmelden. De Amsterdamse waterleiding Duinen. Genoeg te doen. Dit is Tone and Eye. Welke toon? Zit Stone. Nou dat, dat goed is even Loogman. vertellen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Ik zit hier op de site van Ton en I. Het is een heel modern hoor. Het is een dame. En hier is Lou. Hey, Lou, hoe is het? Even bellen? Hey, do you have change for a quarter? Ja, natuurlijk. I got to make a phone call. Nou, ah, dat begrijp ik. Thank you. Dank je. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today. Cuz I'm at a loss. You wanna get the there? You know. Yeah, yeah. Let me see what's happening at the address for 400. Thing way. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and the mess up your mind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 You when I get. Het geluid van Zandvoort de 24 uur per dag De leukste muziek De beste informatie over Zandvoort En wat wil je nog meer? Gazebo Gazebo En I like Chopin Zebel. Met I like Chopin. Dit uit de 80e jaren. En nu weer te horen bij ZFM. Goedemorgen. En aangeschoven is uh, Walter Sans. Walter, Goedemorgen. morgen zie jij je weer. En heb ik begrepen dat jij Nicolette Knapen als gast hebt? Klopt. klopt. En Nicolette is uh, een, een, een, een zangeres die uh, ja, in aanraking kwam met het Franse chanson. Precies. En ze vond erin vrijheid, troost, passie en liefde. Nou, wat zeg je dat hier heel mooi, Ger. Nee, ja, klopt. Uh, Nicolette die komt uh, morgen vroeg langs in het uh, ochtendprogramma. En uh, We gaan het natuurlijk over haar muziek hebben, we gaan het over haar acteren hebben. Uh, ze zal wat eigen muziek meenemen. En daarnaast gaan we natuurlijk lekker Franse liedjes en Nederlandse muziekjes draaien. Gewoon lekker in ons ochtendprogramma Tussen 8 en 10. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En zij is wel, uh, ze is wel creatief, hè? Ze is heel creatief. En uh, ja, ze, op zich heeft ze ook wel veel te vertellen. Ze is best betrokken bij alles. En uh, ja, wat een, wat, volgens mij wat het een uh, bijzondere bijeenkomst. Nou, dat, uh, dat uh, gaat alleen maar feest worden. Dat zijn de leuke dingen hier op uh, ZFM. En uh, ja, zij... Uh... Zij is nog niet zo bekend, hè? Nou ja, ze wordt inmiddels al een beetje vergeleken met de Haarlemse Ellen Damme. Omdat ze inderdaad in hetzelfde genre zit. Maar ze is echt wel heel erg goed. En uh, je en ziet haar ook heel vaak. En ze heeft afgelopen, uh, nou ja, weet je, op die, op die podia buiten. in zandvoort geplaatst op het feest. Heeft ze ook gewoon uh, Lady Marmelet uh, gezongen. En dat dat ging eraf dan. Ja, ja, ze speelt uh, uh, uh, nummers van uh, Edith Piaf en uh, Jacques Brel, uh, Leo Ferré, Jean ja. Ferrat. Ja, je, de liefde frans, je is. frans is uh, uh, heel goed. Ja, ja, ik spreek. Maar uh, uh, <lacht> we daar niet over hebben. <lacht> nee, uh, uh, ja, ik vind het hartstikke leuk, dat soort dingen. En, uh, ja. Kijk, wij moeten, moeten een nieuw talent Komt ze uit Zandvoort? Ze komt uit Haarlem. Uh, ja, maar dus ze komt gewoon op de fiets morgen vroeg om... Uh, half acht is ze hier al. Nou, geweldig. Dus uh, ja. Maar we beginnen met om acht uur met de uitzending. Helemaal top. Ik zou zeggen, iedereen luisteren, want het is zeker de moeite waard. Dankjewel, Ger. Alsjeblieft, Walter. En Jure. We hebben nog even. Ik denk dat dit de laatste is voor, uh, voor het nieuws en het verkeer. Dus uh, morgen luisteren naar uh, Walter. Maak er een hele mooie dag van bij ZFM. Blijf luisteren. Wij hebben hier de leukste muziek. En de beste, de beste nieuws over Zandvoort en omstreken.